Bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn zijn de regeringspartijen, CDU en SPD de grote verliezers geworden. Volgens de voorlopige uitslagen hebben de partijen te weinig stemmen gekregen om samen hun coalitie voor te zetten. Grote winnaar is de alternatieven voor Duitsland. De rechtspopulistische partij kreeg net iets minder stemmen dan de Groenen en die Linken. Opvallend is verder dat de FDP terugkeert in het deelstaatparlement van Berlijn. De liberale partij kwam net boven de kiesdrempel. De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zijn officieel afgesloten. In het Maracana stadion werden de Olympische Spelen voor gehandicapten besloten met een kleurrijke ceremonie. De teams maakten een ronde door het stadion waarbij wilwenster Alida Noorbruis de vlag droeg voor het Nederlandse team. Nederland bemachtigde op de Paralympische Spelen 63 medailles, 17 gouden, 19 zilveren en 26 bronzen plakken. Het weer. Eerst nog kans op nevel en mist. Later geregeld zon en vrijwel droog bij een graad of twintig. De komende dagen blijft het rustig najaarsweer. Met plaatselijk soms een bui. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen mannen. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend Sometim I feel like I'm the woman kicking as a and burning my fighting crime Kick it back at the garbage get on a date with Superman Fly the sky just because I can I'll be so pretty shitty well in the city. Doing fine. But then I fall off my cloud again. Brings me back to. heels off cause I'm in love with my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 Stel dat we hier vanavond nog vertrekken met elkaar, dan ben ik heel de nacht bij u bereikt Dan kan ik 24-7 genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Een vrouw van deze klasse kan ik net wel laten gaan. En dat is dus nooit wat ik doe. Hey. Ik heb mijn mind verzet.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 Tal vez. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar The rhythm van GFM, GFM.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 How many days we got lasting? Why you laughing? We're passing, passing the way. we going raise your soul, Cause I know what my to meet you up at the golf road. Y'all know if I ever got love with them both thugs, baby. Little easy, long, long, Really wish you could come home. But when it's time to die, got to go bye-bye. All the little thugs could do was cry, cry. Why'd I kill my dog? Yeah, man, I miss my Uncle Charles, y'all. And he should be gone in front of his home. When they did, the rule was wrong. Pull the rules, girl go wrong. gotta hold when it comes Better believe on, gotta show that you can lean on me yeah, we pray we pray we pray we pray Every day, every day, every day, every day And yeah, we pray we pray we pray we pray Every day you and cry, cry, cry. Somebody like money, See buddy, was home. Somebody really Wrong. Everybody wanna test the stuff Give me the sneezes the easy to the ease to the fall You know where been saving the country Intending to know that it is when it come again, again and again like, tell me what you gonna do Can somebody, anybody tell me what you're gonna do